8 uur. Het NOS-journaal. Doorald Megens. Bezuinigingsakkoord vlot door Tweede Kamer geloodst. Vakbonden negatief, werkgevers tevreden. En C1000-supermarkt verdwijnt uit het straatbeeld. De Tweede Kamer heeft het debat over het bezuinigingsakkoord gisteravond al voor middernacht afgerond. En dat was eerder dan verwacht. De meerderheid steunt het pakket waarover VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie het na twee dagen intensief onderhandelen eens waren geworden. In het debat reageerde premier Rutte opgetogen op de afgesproken bezuinigingen. Hij prees minister de jager van Financiën en de vijf betrokken fractieleiders. Rutte noemde de totstandkoming van het akkoord ongekend in de parlementaire geschiedenis. PVDA en SP leverden scherpe kritiek op de gemaakte afspraken. Volgens die partijen worden de lasten niet eerlijk verdeeld. Ex-gedoogpartner PVV zei dat er een pakket in elkaar is geflanst... dat iedere burger in Nederland treft. In het akkoord staat onder meer dat de AOW-leeftijd... volgend jaar al met een maand omhoog gaat. Verder komt er een nullijn voor ambtenaren. Het ontslagrecht wordt versoepeld. De hypotheekrenteaftrek wordt beperkt. En de accijns op alcohol en tabak gaat omhoog. Nu de Kamer het bezuinigingspakket heeft goedgekeurd... kan minister De Jager de plannen vandaag... naar de Europese Commissie in Brussel sturen. Maandag sluit de inzendingstermijn. Bij de vakbonden is niet positief gereageerd op het akkoord. Volgens FNV-voorzitter Jongerius bezuinigt deze gelegenheidscoalitie Nederland in anderhalve dag kapot. Tegen alle adviezen in kiest de politiek voor zeer drastisch bezuinigen in zo'n korte tijd. Daarmee zakt het vertrouwen van de mensen in economie en politiek ver onder nul, zegt Jongerius. CNV-voorzitter Smit vindt het knap dat er onder deze druk een akkoord uit is gekomen... maar hij is niet gelukkig met een vervroegde verhoging van de AOW-leeftijd. Dat doorkruist het pensioenakkoord.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 Het CDA wil dat in 2014 wordt bepaald of alle betrokkenen zich houden aan de afspraken. Het statiegeld kan dan op zijn vroegst in 2015 worden afgeschaft, staat in een motie. De meeste supermarkten van C1000 gaan verder onder de naam Jumbo. Bij de overname in februari zei Jumbo nog dat de C1000 winkels hun eigen naam zouden houden, maar daar komt het bedrijf nu van terug. Volgens Jumbo is de keten gebaat bij één duidelijke naam. De komende jaren worden 300 C.000 winkels omgebouwd tot een Jumbo-supermarkt. Verder worden 136 winkels verkocht. Dat was een voorwaarde van de Nederlandse Mededingingsautoriteit. Bij een autoschadebedrijf in Valkenburg in Zuid-Holland... is vannacht een loods met auto's uitgebrand. Niemand raakte gewond. Uit voorzorg werden zo'n 15 woonarken vlakbij het autobedrijf ontruimd. De bewoners zijn opgevangen in een bedrijfspand in de buurt... Na een paar uur had de brand weer de brand onder controle. Over de oorzaak van de brand in Valkenburg is nog niets bekend. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon zegt dat de Syrische regering zich niet aan het vredesplan houdt. Volgens hem zijn troepen en zware wapens bij de steden niet teruggetrokken. In Syrië is officieel een bestand van kracht dat een eind moet maken aan 13 maanden van geweld. Maar dat bestand wordt steeds geschonden. Het vredesplan kwam tot stand na onderhandelingen onder leiding van de internationale gezant Kofi Annan. Ban Ki moon eist dat Syrië zo snel mogelijk de gemaakte afspraken nakomt. De foto's en videobeelden die zijn gemaakt van het doodschieten van Osama Bin Laden... worden niet vrijgegeven. Dat heeft een Amerikaanse federale rechter bepaald. Een belangenorganisatie had een rechtszaak aangespannen... tegen de inlichtingendienst CIA en het ministerie van Defensie. Al-Qaeda-leider Bin Laden werd een jaar geleden door Amerikaanse militairen gedood. En daarvan werden foto- en videobeelden gemaakt. Maar volgens president Obama waren die te gruwelijk om vrij te geven. De beelden zijn in het bezit van de CIA, maar die weigert ze openbaar te maken. De rechtbank steunt de inlichtingendienst. De blanke buurtwacht die in Florida de zwarte Tina Traven Martin doodschoot... heeft via internet 200.000 dollar opgehaald. Het geld is bestemd om zijn verdediging te betalen. De buurtwacht kwam vorige week op borgtocht vrij. Hij zegt dat hij schoot uit noodweer. Volgens de Zwarte Gemeenschap was het een racistische moord. De dood van de ongewapende Trayvon Martin leidde tot veel ophef in de Verenigde Staten. Vooral omdat de politie van Florida de verdachte eerst niet wilde oppakken. Het weer vanochtend, vooral in het westen zonnige periode. Vanmiddag meer bewolking, maar op de meeste plaatsen blijft het wel droog. Het wordt ongeveer 16 graden. Morgen bewolkt en regenachtig. Het wordt dan 10 graden op de wadden en mogelijk 19 graden in Limburg. Ah, en we bij Verkeersinformatie file op de A9, Alkmaar-Amstelveen... bij knooppunt Raasdorp staat 2 kilometer. En bij Rotterdam op de A20 naar Gouda. Langzaam rijden en stilstaan tussen Schiedam-Noord... en Rotterdam Centrum over 6 kilometer. Een idee over commitment.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 NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Goedemorgen. Het kan dan wel een uniek akkoord zijn... en een moedig initiatief van de betrokken partijen. We gaan met z'n allen wel fors inleveren. Mark-Robin Visser is op de markt waar de prijzen ook omhoog gaan... door de BTW-verhoging. En over de politieke gevolgen praat ik zo met oud-minister van Middelkoop. Want het gaat in Den Haag over wie er wel en wie er niet mee deed. De PvdA bijvoorbeeld deed niet mee. Volgens CDA-fractieleider Buma een blunder. Alle kans gehad, kans niet gegrepen. Maar u had het moeten doen. Verkiezingen, die zullen straks uitwijzen wie er gelijk had. Over dat unieke akkoord en het debat van gisteravond... verslag hoort u zo dadelijk ga ik praten met de Eimert van Middelkoop. In het kabinet Balken en de Vier was hij minister van Defensie... en ook nog een paar maanden minister van Wonen, Wijken en Integratie... en zat lang in de Eerste en Tweede Kamer voor de ChristenUnie. Meneer van Middelkoop, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Husten. Wat vindt u van dit akkoord? Hoe beoordeelt u het? Uh, positief. Ik vind het een hele bijzondere dag... Ik denk dat in de Nederlandse politieke geschiedenis er nooit een kabinet is geweest dat en demissionair was. en zoveel handelingsruimte kreeg. en ook zoveel voor elkaar heeft weten te krijgen. Uh, wat denk ik toch belangrijk is, en dat is een sfeerverandering waarvan ik hoop dat die doorzet. dat is dat de afgelopen weken er politici waren. in het bijzonder ook mijn eigen politiek leider. Arie Slop, bij wie af en toe de stom uit de oren van verontwaardiging kwam. dat wij in deze financiële crisis maar geen politieke besluiten konden nemen dat die politici uh, er nu wel in zijn geslaagd uh, om een verantwoordelijkheid te nemen. En dan ook nog eens een keer aan het begin van een verkiezingscampagne. Want iedereen zal zich de afgelopen dagen vermoedelijk wel hebben gerealiseerd dat als dit allemaal wordt uitgerekend niet alleen op zijn financiële consequenties, want dat is wel duidelijk, maar vooral ook op zijn sociale consequenties, ja. dat dat een rol gaat spelen in de verkiezingscampagne en dat men wat heeft uit te leggen. Desondanks heeft men die verantwoordelijkheid uh, genomen. Dat was ook nodig, maar dan moet het ook maar wel gebeuren. Uh, en dat is denk ik een compliment voor de Nederlandse parlementaire democratie waard. Ja, we hoorden de heer Slob ook zich <tus> druk maken over de reputatie van de politiek. De, ook daarom uh, had hij meegedaan, zei hij. Was dat ja, een goed argument? Van, uh, volstrekt terecht. Uh, en gelukkig uh, hebben ook anderen, zoals de heer Pechtold uh, en mevrouw Sap, uh, daarin uh, gedeeld. Uh, al veel langer natuurlijk heeft Nederland te maken met het probleem... dat de middenpartijen kleiner worden en dat de populistische flanken uh, sterker worden. Dat is niet goed in een tijd dat je echt hele vervelende beslissingen moet nemen. Uh, nou, dat dat nu wel is gebeurd... en dan ook nog eens een keer in een curieuze uh, combinatie van... en. Uh, een paar coalitiepartijen en oppositiepartijen... Uh, is echt een compliment waard voor de Nederlandse politiek. En ik hoop dat de Nederlandse burger dat niet alleen heeft begrepen... en zal begrijpen, maar ook zal accepteren... en zal belonen bij de verkiezingen. Meneer Van Willkamp, praten zo verder. Uh, luistert u mee naar... eerst maar is datgene wat er in Den Haag is gebeurd. Want premier Rutte en de minister De Jager van Financiën... hoeven vandaag alleen nog maar een postzegel te kopen. En ze zijn er dan met dank aan D66, GroenLinks en de ChristenUnie... ingeslaagd nieuwe miljardenbezuinigingen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 Alle andere landen moeten zich wel aan de regels houden. Mevrouw de voorzitter, er is vandaag iets heel bijzonders gebeurd. In een buitengewoon moeilijke politieke situatie met verkiezingen op komst... laat de Nederlandse politiek zich vandaag van zijn beste kant zien. En ik wil hier zeggen dat zowel Jan Kees de Jager, de minister van Financiën... als de vijf fractievoorzitters in de afgelopen 48 uur een ongelooflijke prestatie hebben neergezet. Waar is het sociale gezicht van de partijen van de Koenderscoalitie? Wat zegt u tegen hen die zich niet meer kunnen voorbereiden op deze situatie? Het pakket is zo rechtvaardig mogelijk en geeft mensen hun gelijke kansen terug. Kansen die het kabinet eerder afpakte. We houden de bezuinigingen tegen die zoveel mensen met een persoonsgebonden budget hun regie ontnemen. We houden de onacceptabele bezuinigingen tegen op passend onderwijs. En we stoppen het slopen van onze natuur. Mensen met psychische problemen worden weer geholpen in plaats van op straat gezet. En geen verhoogde btw op cultuur. En ook de extra belasting op het bijbaantje van de zoon van de bijstandsmoeder schrappen we per direct. Daarnaast hebben we een basis gelegd voor de begroting 2030. En dat betekent gelukkig dat de komende maanden tot de verkiezingen geen verloren tijd zullen zijn. Maar het is ook een akkoord dat uitzicht biedt op een echt sterker Nederland. En als ik dan moet kiezen, met economie, met mensen in ontwikkelingslanden... en de uitdagingen op de natuur, wat is nu direct te regelen per 1 januari... hebben voor die dingen gekozen. En ik hoop ook uw steun voor zaken waar ook uw fractie... jarenlang met d 60 voor gepleit heeft, die vandaag wel geregeld zijn. Deze crisis... Schreeuwde om een aanpak. En die aanpak, en ik heb hier vaak gestaan, die bleef lang uit. Te lang. Maar nu is er in twee dagen tijd een crisisaanpak die kan rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer. Het CDA heeft hier ingeleverd, VVD heeft hier ingeleverd, ChristenUnie heeft ingeleverd, D66 heeft ingeleverd en GroenLinks heeft ingeleverd. En u had ook moeten inleveren. Maar blijkbaar was u niet bereid zoveel in te leveren als nodig was voor een akkoord, maar dat is uw keuze.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 En niet, de heer Samson kan mij licht verwijten dat wij in de afgelopen twee dagen niet alles hebben kunnen regelen. En ik blijf het ook ontzettend jammer vinden dat de heer Samson niet samen met mij die handschoen heeft opgepakt. En meteen met mij is gaan onderhandelen met de rest. Als de heer Samson in het begin niet zo'n mantra had gemaakt van dat hij per se niet op 3% procent wou toegeven, dan hadden wij wellicht nog veel meer kunnen realiseren hier vandaag. Maar wij zijn eerlijk naar die mensen. Wij zeggen, we kunnen u niet bieden dat de lonen omhoog gaan. Want wij geven in Nederland met z'n allen te veel uit. Wat u ook vandaag aan het doen bent, voorzitter, de heer Samson, uh, Dus hij weet hoe dat gaat. En dat gaat soms beter en soms minder goed. En uh, ja, wat je dan probeert met elkaar natuurlijk na verkiezingen... is uh, natuurlijk met elkaar bij informatie te kijken of je er wijziging op aanbrengt. Maar zolang er geen nieuw kabinet is, staan deze afspraken ook structureel. Meneer ik heb wel eens betere dagen gehad. Ja, en dat ontglipte hem nog even. Uh, Diederik Samson van de Partij van de Arbeid. Marcel Bril in Den Haag. Uh, was hij zo zuur? Ja, nou ja, hij was zeker zuur, want nou ja, hij vindt dat hij uh, buitenspel gezet wordt, dat er niet serieus met hem gepraat gaat worden. Hij uh, was wel bereid om te praten, zegt hij, maar dat hij uh, achteraf heeft gehoord dat hij van tevoren al niet gewenst was. Er is wel een pakket aan hem voorgelegd, maar dat vond hij niet goed. De verhoging van de AOW-leeftijd vindt hij snel, de BTW-verhoging is niet goed, en het bevriezen van de lonen van leraren en politieagenten al helemaal niet. En op het moment dat hij wil wilde gaan bewegen, vonden de onderhandelende partijen het al te laat. Inderdaad, tot frustratie, want hij beweert dus, Samson dat hij wel gewoon wilde praten. Ja, maar dat zinnetje, ik heb betere dagen gehad... heeft hij toch zelf ook het gevoel dat hij misschien de boot heeft gemist. Nou, zelf heeft hij dat gevoel niet. Althans, dat gaat hij niet tegen ons zeggen. Nee. Nee, nee, hij, hij is vooral zuur en heeft betere dagen gehad... omdat nou ja, hij toch gehoopt had dat er een pakket zou komen... wat veel meer richting Partij van de Arbeid ging. En hij beweert dat uh, nou ja, uh, de mogelijkheid hem ontnomen is. Maar goed, de andere partijen, D66, ChristenUnie en GroenLinks... dan heb ik het even over de oppositiepartijen... die zeggen, ach, die Samson die heeft gewoon wel de mogelijkheid gehad... Hij heeft de boot gemist, maar dat zal Samson nooit toegeven. Nee, maar daarmee zit hij dus wel gelijk in het kamp van PVV en SP. De uiterste zijden. Is dat een bewuste keuze? Misschien niet om bij die partijen in het kamp gedrukt te worden... maar wat gisteren erg interessant was om te zien... was de thema's die Samson permanent benadrukte. Hij vertelde keer op keer dat de politieman en de leraar... de dupe worden van de loonbevriezing. En dat zijn precies de mensen die Geert Wilde structureel... Henk en Ingrid noemt, de politieman en de leraar... En dan de AOW, de ouderen. Ook dat is een onderwerp waar Geert Wilde zich druk over maakt. Sterker wilde zij vorige week tijdens het klappen van het katshuisakkoord dat een van de redenen was dat het fout ging. De hervorming van de AOW. Samsung lijkt het thema's van de PVV te willen kapen. Onderwerpen trouwens ook die uh, de SP heel belangrijk vindt. Ik zeggen, het wordt daar wel druk. Ja, zeker wel. En ik vermoed dat Samsung zo probeert om kiezers bij de SP weg te halen. De gewone man, daar komt hij voorop en voor de ouderen. Ja. En dan naar de partijen, de coalitie, dus de koenloos coalitie die hun handtekening wel hebben gezet. Kunnen die nou vol trots en vol zelfvertrouwen naar de achterban? Ik denk dat de meesten niet zoveel te vrezen hebben... dat ze het goed uit kunnen leggen. Alle partijen hebben pijnlijke dingen moeten slikken. Bijvoorbeeld de VVD, de lastenverzwaringen. BTW-verhoging bijvoorbeeld. Echt iets waar de gemiddelde liberaal rillingen van krijgt... omdat het slecht is voor de economie, zeggen ze de hele tijd. Maar de leden en kiezers snappen denk ik wel... dat er toch echt iets moet gebeuren, zo vermoed ik... Maar het moeilijkste is het voor GroenLinks, de meest linkse van het stel. Je hoorde het net ook al in uh, de montage van het debat. Uh, de SP en de PVV vielen Jolande Sap snoeihard aan. Hoe kun je instemmen met het asociale akkoord... van dit verschrikkelijke rechtse coalitiekabinet? Uh, uh, ja. nou, de GroenLinks-fractie heeft geworsteld, maar uiteindelijk gezegd... Ja, we hebben voldoende binnengehaald, bezuinigingen verminderd of teruggedraaid. Uh, er is het een en ander afgesproken over groene maatregelen... belangrijke symbolen voor GroenLinks... Maar maar goed, ze hebben zich gebonden en de linkse vrienden hebben hun handen vrij. Nou, Jolande Sapti heeft het al een tijdje heel zwaar. Ze heeft nu haar nek uitgestroken. En de vraag is toch wel, wordt het de omslag? Wordt haar verantwoordelijkheidsgevoel beloond bij de verkiezingen? Of wordt het de ondergang en blijft het verwijt van PvdA en de SP aan haar kleven? Vele vragen richting verkiezingen gaan die allemaal spelen. Maar eerst gaat de politiek even op vakantie. En wij hopelijk ook een beetje. Marcel Bril in Den Haag, het is je gegund. Ja, we praten er zo over door, maar weer met oud-minister van Defensie... en ChristenUnie-Politicus uh, Eimert van Middelkoop. Eerste verkeersinformatie. Kees Kwaks met een voorzichtige ochtendspits. Een hele voorzichtige Marcel. Bij elkaar 10 kilometer. Dat is de A2, eindhoven Maastricht. Bij Maastricht staat 2 kilometer. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen 3 kilometer bij het knooppunt Raasdorp. En de resterende 5 kilometer zijn terug te vinden op de A20... vanaf Hoek van Holland naar Gouda tussen Schiedam en knooppunt Brechtseplein. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten... Meneer van Middelkoop, we praten er gelijk maar over door. Zullen we gelijk maar GroenLinks uh, onder de loep nemen? Want hoe beoordeelt u de stap van, van SAP? Uh, moedig of ja, te riskant? Uh, uh, uh, moedig. Zij zal denk ik beter dan ik kunnen inschatten... wat de die waren. Ik vond hij destijds toen het ging over die koenders missie een beetje over de top, uh, niet goed opereren. Uh, ze is toch wel gegroeid, ook door de tegenslagen wellicht. Kijk, GroenLinks is al een jaar of tien eigenlijk uh, vanaf Rozemuller uh, klaar... om ook verantwoordelijkheid te nemen, om in een kabinet te gaan zitten. Dat, dat is ze niet gelukt. Ze hebben natuurlijk wel gezien dat het de ChristenUnie op enig moment wel gelukt is. En zij willen graag. Uh, mevrouw Halsema gaf dat al aan. Uh, en mevrouw Sap zit op diezelfde uh, lijn. Zij kunnen wel beoordelen of dat uh, voldoende wordt gedragen door uh, de achterban... Maar goed, uh, uh, het, het algemene beeld is natuurlijk dan wel... dat uh, de linkerzijde van Politiek Nederland tot op het bot uh, verdeeld is. Uh, zo even analyseerde u al de positie van de Partij van de Arbeid. Uh, en wat dat betekent voor GroenLinks, ik zou het niet weten. Ja, wat is hij straks dan bij de verkiezingen natuurlijk? De pineut, hè? Wordt de pijn op, op haar gericht? Ja, dat uh, zal zij, dat gebeurde natuurlijk gisteravond ook... maar ik moet zeggen dat ze zich uitstekend weerden en er goed uh, mee uitkwam. Want het grote gelijk wat zij natuurlijk had... evenals Slop en uh, Pechtold, dat was... dat uh, drie uh, middelgrote en kleine uh, oppositiepartijen... nu een pakket maatregelen voor elkaar hebben gekregen... Uh, waar ze de afgelopen maanden uh, geen voet tussen de deur kregen... waar ze voor hebben gevochten... Uh, waarvoor grote demonstraties zijn gevoerd... Uh, denk aan het passend onderwijs, uh, enzovoort, enzovoort. Zij heeft natuurlijk... Uh, en dat is natuurlijk echt een punt waar GroenLinks uh, terecht kunnen benadrukken. Uh, de elementen van verduurzaming van de economie... Uh, het extra uh, fiscaal belasten van, uh, van vuile energie en dergelijke. Nou, je zult toch maar Diederik Sansom heten uh, met zijn achtergrond... Uh, om te horen dat je er niet bij stond toen er een belangrijke stap werd gedaan... Uh, op het punt van de verduurzaming van de economie. Ja. Dat kan ze allemaal uitvinden. Dat deed gisteravond, deze voortreffelijk. Ze bleef ook overeind. En dat zal hopelijk de komende maanden, want dan gun ik haar wel, en wel zo blijven. Ja, ze gaf duidelijk aan. Uh, waar gewerkt wordt, uh, maak je je handen vuil. Ze heeft dus uh, vuile handen, ja. maar er zit wel iets in en zij zei... Samson, je staat met lege handen. Ja, ik denk dat... Uh, maar hij heeft wel zijn handen vrij natuurlijk. Hij kan al die kritiek gaan leveren straks. Ja, maar um, dan komt hij dus steeds meer in de positie van de SP. En dat, dat moet hij niet willen, uh, zeg ik in goed Nederlands. Uh, dat past ook niet bij de Partij van de Arbeid. Die het is natuurlijk een partij met ook een bestuurderscultuur... Uh, gewend om verantwoordelijkheid uh, te nemen. Soms heeft zijn eigen uh, interne PvdA-campagne voortdurend... en ook daarna belegd met wat nationale taal. Nederland dit en Nederland dat en dergelijke. Nu was er een moment dat je echt nationaal moest denken... en nationaal moest handelen. Dat was deze week. Er waren partijen die dat wilden en die het ook deden. Uh, ja, en hij heeft geaarzeld en stond er niet bij. U uh, Soms even nog een klein stukje van het debat uit. En ik vond het buitengewoon heilig omdat te horen, want op een gegeven moment zei hij van... Uh, we hebben niet meegedaan, maar wij konden wel meedoen... en toen hoorde hij hem aarzelen. Ja. Zo zal ik ook nog zeggen, wij wilden meedoen. <laughs> maar dat heeft hij ook maar niet gezegd. Maar natuurlijk heeft hij willen meedoen. Ik denk dat het beter was geweest als hij gewoon had meeonderhandeld. Uh, dan was hij natuurlijk, maar dat gold ook voor de anderen, niet nodig om een meerderheid te krijgen, maar mee had onderhand... en op een bepaald punt had gezegd van nou, dit maken wij niet mee. Dan had je en uh, duidelijk gemaakt dat je uh, in deze bijzondere nationale omstandigheden verantwoordelijkheid had willen dragen, maar op een beargumenteerd punt had je uh, dan uh, de samenleving in kunnen gaan van ja, dit wordt met de gek. En hij had zich dan kunnen onderscheiden van de SP. Uh, Zweven werd ook al geanalyseerd dat het vertoog van, uh, van, uh, van Samson uh, toch wel bedenkelijk in de buurt komt van de thema's van de PVV, van de populistische en ook van de SP-thema's... zoals ja. de ouderen, de politieagent en dergelijke. Um, ik vind het een, een slechte week voor de heer Samson. We praten er zo over verder, meneer Van Middelkoop, tot uh, na half negen. Gaan we eerst even schakelen met Mark-Robin Visser. Hij is op de markt in Amstelveen. Vanaf oktober, Mark-Robin, gaan ze daar te maken krijgen met de BTW-verhoging. Alhoewel jij verkoper het net wel erg bond maakte... met uh, een verhoging van 4, 5 euro... Ja. Er Twitter, ja, twittert mij iemand die zegt dat het uh, op... Uh een paar centen uit neerkomt, ja. natuurlijk. Ja, nee, precies. Het, het grappige is, Marcel, er kwam hier net al een klant, hè? die lag nog in zijn bed. Die heeft zijn jas aangetrokken. Ja, die kwam hier ja, die... op de markt vertellen dat de verkeerde berekeningen die zegt, uh, dat is. Zo erg is het er ook weer niet. Jij <laughs> kan niet rekenen. Ja. Maar goed, zo hebben we dus luisteraars die nog onder hun dekbedje liggen. Zeg, we staan nu even tussen de nachthemden. Die, die zijn van nu, hè? Goedemorgen. Goedemorgen, ja. Die zijn uh, nog van ons en die probeer ik uh, vandaag uh, te verkopen. Ja. Hier op de Amstelveense markt uh, aan de, de man te brengen. Ik zou zeggen, komt uh. het zien. Een nacht kost uh, bij u 5 euro of 8 euro? 5 euro hebben we ze en we hebben ze voor 8 euro en 2 voor 15. En dan krijgen de mensen een heel mooie uh, katoenen dag. Ik denk dat, de dat, duur, het, dat, het, dat het wel wat bijvoorbeeld van Lara zou zijn, die is er vanochtend niet, maar met bloemen erop enzovoort. Maar hoe gaan we dat nou doen? Ze is nou deze doen? uitgenodigd, dus om het te komen passen met ja. alle vormen van plezier. Maar 8 euro, dan, 8 euro. Dan, En dan wordt er dus 2% bij? Precies. En dan praten we over 16 cent. Dus eigenlijk, uh, mensen nemen meestal 2 voor 15 mee. En dan praten we over, als ik het goed uh, reken, ongeveer uh, 30 cent. Dus dan moet ik voor 15 euro euro gaan staan. Nou, dat, dat kan helemaal niet. Waarom krijgen, niet eigenlijk? Nou, om, om te beginnen, dat is een bedrag uh, je hebt natuurlijk heel veel handelingen, want dan kom je met die kleine geld enorm oh, ja. in de problemen. Je krijgt bij de bank natuurlijk, waar je daar je, je want dat heeft al heel veel gevolgen. Dus u heeft liever ronde bedragen? En dat hebben we gezien met de intreden van de euro ook. En dan hebben we ook in het begin, de eerste maand, maanden, hebben we daar ook wat gehad. Hele rare bedragen, vijftien euro 9,83 euro et cetera. En dat hebben we toen, zijn we ook gaan afronden. Ja. En dat gaat nu, dat kunt u zich voorstellen, uh, als ik 5 euro tien voor een moet gaan rekenen, dat werkt niet. Dus dat wordt 5 euro. Dus wie gaat die, uh, dat dubbeltje betalen? En dat maal zoveel, dat is de koopman. Hè, dat ben ik en mijn collega's. Dat is uh, niet zo mooi? Dat is absoluut niet mooi. Dus we krijgen hier een sigaar uh, het eigen doos we gepresenteerd. Mevrouw heeft inmiddels al iets gevonden? Ik heb al wat gevonden, meneer, ja. maar... Het is eigenlijk een beetje te klein, dus dat kom oh, ik niet aan. Hij is te rijden. klein, meneer de koopman, hij is te klein. Kom nog even ja, bij. Hij weet hè? het al, hij oh. weet het al. Zeg maar, uh, hij is duur... nou nog 19 procent. wist u dat het duurder wordt? Uh, daar kijk ik allemaal niet naar. Oh. Als ik kijk, ik vind 5 euro een leuke prijs voor... Uh, voor zo'n nachthemd, wat ik niet nodig heb. Oh. En, uh... Kijk, maar dit zijn wel de klanten die je moet hebben. Hè? Ja, precies. <laughs> en uh, die mensen die vinden. Een, een, 5 euro, een mooi rond bedrag. En dan uh, 5,10 euro, 10, dat zeggen ze van dat slaat nergens op. En koopman, 5 euro is dan toch ook goed. He? En nou, dan krijg je dat. Soort... Maar u, ja. u moet uw verlies nemen, begrijp of ik? Of u moet uw verlies nemen. En uh, reken ook alleen maar uit dat de banken die zijn uh, ook niet meer uh, daar blij mee. Want die zeggen van al dat kleine geld, die stuivertjes, dubbeltjes, et cetera. Daar moet ook. Daar moeten we nu ja. ook voor gaan betalen. Dus het is een dubbel kostenpost. Het is dat dubbeltje wat we moeten Slikken. En als we het bovenop, dan moeten we aan de banken betalen. Dus het, is, het werkt echt niet. echt niet. Het werkt niet, hoor ik. Nou, uh, groeten vanaf de markt in V. Ja, nee. Tot Ja, Neem maar een paar nachthemden mee dan toch, voor de zekerheid. Lara is ongetwijfeld blij mee. Um, maar we hebben die btw-miljarden nodig... om dat begrotingstekort binnen de perken te houden. Binnen de 3% te houden. Het bezuinigingsakkoord lag er binnen 48 uur. En dus kan de missionair minister de jager van financiën... met opgeheven hoofd naar Brussel gaan. Want Nederland voldoet dan aan de begrotingsnorm... van de Europese Commissie. Correspondent Tijn Zadé in Brussel. Tijn in Brussel werd zeer zorgelijk gekeken naar Nederland. Ons land heeft de voorbeeldfunctie. En het niet voldoen aan die begrotingsnorm... zou ook tot problemen met andere landen gaan leiden. Is de opluchting groot? Ja, opluchting is zeker groot. Er werd hier geschokt gereageerd hè? maandag. Natuurlijk een beetje gedramatiseerd hè? om de druk op Nederland op te voeren. Maar zeker opluchting. En daarnaast wordt er vast ook vreemd opgekeken... bij het optreden van, uh, ja, van de hoofdrolspeler, jan Kees de Jager. Die kennen ze hier in Brussel heel goed. Hè? Die kwam hier de laatste anderhalf jaar elke maand wel langs. Uh, nou, de Jager manifesteerde zich hier in Brussel altijd als hardliner. Recht in de leer, streng voor anderen. Als het ging om het halen van die 3 norm en nu hebben ze ineens gezien dat de jager uh, zich manifesteert... als een oliemannetje dat in een paar dagen tijd anderen weet te overtuigen. Uh, eigenlijk hopen ze dat de jager bij zijn eerstvolgende bezoek aan Brussel... weer gewoon die rol van hardliner komt spelen. Ofwel collega-ministers uh, van andere Europese landen... blijft vertellen dat het kan en dat het moet, die 3%-norm. Want ja, in die rol ziet uh, de Europese Commissie de jager natuurlijk veel liever. Ja, en komt hij straks keurig dat de bezuinigingspakket in Brussel... Een Leveren, stellen ze daar dan ook de vraag van hoe hard is dit, uh, meneer De Jager? Want er komen straks verkiezingen aan. Ja, uh, ze zullen ook wel een rekensommetje maken... hoe lang nog tot de verkiezingen in Nederland. Ik geloof vier maanden. Nou, voor de Europese Commissie is maar één ding van belang. Heel simpel. Ziet dat begrotingsstabiliteitsprogramma van een land er overtuigend uit... en wordt het gesteund door een meerderheid in het parlement van een land... Nou, welke partijen dat steunen, welke kleur die hebben... dat maakt de commissie nu niet zoveel uit. Ja, natuurlijk geldt voor Nederland en voor alle landen in Europa... dat de nieuwe regering zometeen oude afspraken weer kan, uh, kan breken. Ja, en daarom eigenlijk blijft de Europese Commissie hameren op die ene zinsnede. De begrotingsdiscipline van nu is niet goed voor Brussel... maar voor het welzijn van alle burgers. Ja, dat is op dit moment eigenlijk een beetje ja, het mantra in Brussel... Deinsdagdag vanuit Brussel.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 Deze minister is gewoon heel, heel praktisch. Ik, ik wil die 3% halen. En hoe krijgen we dat voor elkaar? Nou, de partijen die aan tafel zaten vertelden dat hij geen spelletje speelt en flexibel is. Dat hebben ze enorm gewaardeerd. En precies door deze combinatie lukt Jan-Kees de Jager en vijf fracties. Wat Mark Rutte en drie fracties niet is gelukt. In het debat reageerde premier Rutte opgetogen op de afgesproken bezuinigingen. Hij noemde de totstandkoming van het akkoord ongekend in de parlementaire geschiedenis. PvdA en SP leverden scherpe kritiek op de gemaakte afspraken... en speelleider Roemer. Voor de voorzitter, de verkiezingen zijn begin september. Daarna zal linksom of rechtsom deze begroting opnieuw worden beoordeeld... en wellicht onderin de kattenbak terechtkomen. Ik stel dan ook voor dat u op de brief naar Brussel duidelijk zet... maximaal houdbaar tot 12 september. In het akkoord staat onder meer dat de AOW-leeftijd... volgend jaar al met een maand omhoog gaat. Dat gaat in tegen de pensioenafspraken met de vakbonden... Dat blijft er niet bij, zegt FNV-voorzitter Jongerius. Alles wat we aan eh, bijbehorend vangnetbeleid gemaakt hadden voor mensen met een laag inkomen, de werkbonussen, eh, in één streep eh, om zeep eh, geholpen. Nou, dan klinkt het dus stoer dat je in anderhalve dag een akkoord eh, bereikt. Uh, maar ik vind het eigenlijk niet te, uh, te overzien welke gevolgen dat we gaat hebben. De werkgeversorganisaties zijn wel blij met het akkoord. VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland melden dat de partijen een moedig pakket hebben opgesteld dat goed is voor het land. Het pakket met miljardenbezuinigingen gaat vandaag naar de Europese Commissie in Brussel. Bij een meubelfabriek in Bergijk is vanochtend vroeg een overval gepleegd en vervolgens brand uitgebroken. Volgens de brandweer was het een uitslaande brand die niet naar andere panden op het industrieterrein is overgeslagen. De oorzaak van de brand in Bergijk is nog onduidelijk, zegt de brandweer. We weten wel dat uh, tijdens deze brand er een, een explosieve verbranding heeft plaatsgevonden, waardoor het pand eigenlijk uh, rondom uh, beschadigd is, constructief. Uh, delen van gegevens die weggeslagen zijn, uh, systeemgevels die helemaal ontzet zijn. De brand is inmiddels onder controle. Het is nog niet duidelijk wat de overval en die brand in Berghijk precies met elkaar te maken hebben. De Rabobank wil dochterbedrijf Robeco verkopen, dat meldt het Financiële Dagblad. Vermogensbeheerder Robeco zou anderhalf tot 2 miljard euro moeten opbrengen. En met dat geld wil Rabobank het eigen vermogen versterken. Robeco met het hoofdkantoor in Rotterdam is sinds 2001 volledig onderdeel van de Rabobank. Dat was Nieuwsoverzicht. Het Weerbericht van Weer Online. Vanochtend is vooral in het westen veel ruimte voor de zon... en in het oosten en zuidoosten trekken wolkenvelden over. Vanmiddag neemt de bewolking vanuit het zuidoosten flink toe... en lokaal kan er een enkele bui ontstaan... maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt 14 graden aan zee... tot plaatselijk 18 graden in het oosten en zuidoosten. Vanavond neemt de bewolking dan verder toe... en vannacht volgt vanuit het zuiden regen. Het wordt niet kouder dan een graad of acht... Morgen is het bewolkt en valt er van tijd tot tijd regen. En de temperatuurverschillen zijn groot. 10 graden op de wallen, tot mogelijk 20 in Limburg. Er staat daarbij een matige tot krachtige Noordoostenwind. Ook zondag is het nog regenachtig. En in de koninginnennacht valt vooral in het noorden nog regen. En maandag, Koninginnedag, is het droog en zijn er flinke zonnige perioden. door dan 18 tot 22 graden. ANBV-verkeersinformatie. Ah, weinig ochtendspits leed vanochtend. Een paar files, de A2 Eindhoven richting Maastricht, bij Maastricht staat 2 kilometer. Op de A9 Alkma-Amstelveen 3 kilometer, bij knooppunt Raasdorp. En een ongeluk zorgt voor file op de A20, hoek van Holland richting Goudaap... voor knooppunt Ketelplein 2 kilometer, de rijstrook is dicht. Neem geen enkel risico. Verhoog je examencijfer met de Luzak Examentraining. Schrijf je nu in op luzakexamentraining.nl.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 Tot voor kort was hij een machtig en veelbelovend staatsman. Nu staan hij en zijn familie in het middelpunt van de politieke storm. Zijn verdenkingen van machtsmisbruik en corruptie... en zelfs het woord moord is al gevallen. Maar in de ongrijpbare Chinese politiek... zijn feiten en geruchten soms moeilijk van elkaar te scheiden. Correspondent Wouter Zwart doet een poging. Wat zou er nu gebeuren achter die hoge bewaakte muren van Zhongnanhai? Het politieke machtscentrum van Peking... Het komt niet vaak voor dat een incident de hoogste echelons van China raakt, maar het is Bo Xilai gelukt. Tot voor kort stond hij op de shortlist om toe te treden tot het Politbureau, het almachtige partijorgaan. Mede dankzij een indrukwekkende carrière op het ministerie van Handel, als burgemeester van Groeistad Dalian... en meest recentelijk als partijsecretaris van de metropool Chongqing. Daar maakte hij korte metten met de gongsi... tussen corrupte bestuurders en de machtige maffia. Hij hamerde op neocommunistische zuiverheid. Hij won er respect mee, maar creëerde ook vijanden. Een paar maanden geleden komen de eerste scheurtjes. Hij zal ruzie hebben gekregen met politiebaas Wang Lijun. Jarenlang was dat zijn rechterhand in de strijd tegen misdaad... maar Wang vluchtte zelf ineens naar een Amerikaans consulaat. Hij wilde asiel aanvragen. De politiechef leek bang... Bang voor zijn veiligheid, voor zijn leven, misschien wel omdat hij heel veel wist over Bo en diens familie. Niet veel later zou een beetje blijken waarom. Moord namelijk. Een Britse vriend van de familie Bo, een adviseur en waarschijnlijk ook een zakenpartner, werd maanden geleden dood gevonden in een hotel in Chongqing. Eerst leek het te gaan om een ongeluk, maar nu ineens wordt de vrouw van Bo Shilai opgepakt en verdacht van vergiftiging, van moord. Een zakelijke ruzie, zo lijkt het. Maar hoezo zaken? Bo Schiller heeft toch een staatsinkomen? Hij zou helemaal geen andere betaalde activiteiten moeten hebben. Maar dat lijkt niet juist. Recentelijk ontrafelden vooral Britse en Amerikaanse kranten... een heel zakelijk netwerk rond de familie Bo. Waarin gezinsleden hoge, machtige en soms duur betaalde banen hebben. Soms zelfs onder valse namen, zo wordt beweerd. Ook zijn er investeringen. Heel veel belangen in het buitenland bijvoorbeeld... Tientallen, misschien wel honderd miljoen dollar zijn mee gemoeid, zo wordt geschreven. Een nieuwe klap volgt gisteren. De New York Times citeert deze keer meer dan tien Chinese officials dicht op het politieke vuur. En die zeggen allemaal dat Bo Xilai verscheidende hoge politici heeft afgeluisterd via zijn crimefighting netwerk in Chongqing. Eenmaal zelf zou president Hu Jintao telefonisch zijn bespied. Er tekent zich inmiddels een portret af van een man die bereid was om heel ver te gaan voor zijn politieke aspiraties. En nu wordt hij verdacht van hetgeen dat hij zelf ooit bestreed. Zonder twijfel is Bo Xilai's carrière nu ten einde, maar dat beëindigt niet de zorg van Slans leiders. Want was dit een uitzondering of gaat nu dankzij Bo Xilai een beerput open? Want het is geen geheim dat in China het grote geld corruptie verankerd liggen in de politiek. Dit is het land van de Guangxi, zoals dat heet. Zonder netwerk, zonder vriendjes gebeurt er hier niets. In die atmosfeer is het van het grootste belang, maar ook moeilijk... dat het communistisch leiderschap onkreukbaar blijft ogen, smetteloos. En het is de vraag of dat zal lukken tegenover een bevolking... die steeds meer en steeds harder durft te roepen om de waarheid. Openheid van zaken, zoals dat heet. Achter die hoge, bewaakte muren van het politieke hart Jong Nanhai correspondent in China, Wouter Zwart. Met de Kunduz-coalitie lukte het dus wel... een akkoord bereiken over bezuinigingen en hervormingen. En wel in anderhalve dag. Met de PVV lukte het in zeven weken katshuis niet. Geert Wilders van de PVV zei er gisteravond dit over. Ik feliciteer de Kunduz-coalitie met haar succes. Dankzij hen springt Nederland straks over zijn eigen schaduw. Jammer genoeg, zonder parachute... Geert Wilders, gisteravond, meneer van Middelkoop, Eimert van Middelkoop, goedemorgen nogmaals. Ja. Wat vindt u daarvan? Dit is wel een gewaagde sprong al dus, Wilders. Ja, de drijven waren zuur. Um, ik vond het trouwens gisteravond toch een verademing om weer eens een debat mee te maken waar het ging om over het nemen van verantwoordelijkheden en waarbij het niet ging over de islam of over de integratie, of over multiculture. Kortom, waarin Wilders echt marginaal stond. Dat zelf ook wilde kennelijk. Wat ik eigenlijk ook wel interessant vond zeg maar, in het debat tussen de politieke partijen en de PVV was, dat men geprobeerd heeft in die bijzondere Arie Slob om het argument dat het allemaal van Europa moet om dat te ondermijnen. want die, die, die, die 3% begrotingstekort en het verminderen van de staatsschuld zijn natuurlijk in zichzelf, intrinsiek belangrijke doelstellingen, ook al denk je Europa weg, dat zal de komende maanden vaker worden gezegd richting de PVV, ook al denk je Europa weg, dan nog is het verstandig om een dergelijk bezuinigingspakket aan te nemen. Ja, want dat was dus, daar uh, van Wilders natuurlijk, hè? dit moet van Europa, we moeten ja. ons niet laten ringen loren. Ja, nou, we kunnen niet genoeg zeggen dat, uh, en Europa, dat zijn wij zelf, uh, maar vooral dat dit nou typisch een, er komen ook heel rare dingen van Europa, ik zal de eerste zijn om dat toe te geven, maar dit zijn nu echt uh, maatregelen die iedereen met een gezond verstand kan begrijpen, namelijk dat je niet uh, jaar in, jaar uit met een uh, tekort kan werken, en dat het riskant is om de staatsschulden te laten oplopen. En nogmaals, denk Europa weg, dan nog moet je een pakket aannemen van ja. dit type. Ja, dat Zegt u nou wel, die iedereen kan begrijpen... maar iedereen zal het vooral voelen in de portemonnee... en misschien er wel niet zoveel begrip voor op hebben. En ja. dat zijn natuurlijk de kiezers van de PVV. Is dit niet koor op de molen van, van Wilders? Ja, maar ik vraag me af uh, of dat dit de komende maanden nog gaat werken. Het zou kunnen zijn. Want wat we nu hebben gezien deze week uh, in het bijzonder gisteren... was toch wel bijzonder... Uh, namelijk politieke moed. Uh, en laat ik een keer gewoon... Maar wordt dat beloond, zijn. denkt u meneer van de uh, En je mag hopen dat dat een keer beloond wordt. Want ook de Nederlandse burger begrijpt toch zo langzamerhand wel... Uh, dat niet alles meer kan uh, en dat we wel degelijk moeten inleveren. Uh, en dat kan je maar niet genoeg uitleggen. En ik, ik vraag mij af of het populistisch vertoon van de PVV... en ook uh, van de SP uh, het nog zal redden. Ik hoop het eerlijk gezegd uh, niet. Ik hoop dat men de verstandige politici van deze week zal belonen. Maar u hebt gelijk, uh, het akkoord van gisteren uh, bergt flinke risico's in zich. Want uh, wat nu gebeurt, het is omgekeerd van wat er in het verleden altijd gebeurt. Namelijk dat je met belangrijke partners in de samenleving... zoals de sociale partners uh, een maatregel probeert te maken. Het nadeel ervan is de stroopprachheid. Uh, nu heeft men heel snel gehandeld. Uh, maar na verloop van tijd zal duidelijk worden wat de effecten zijn. Ik begrijp dat het zagarijn van mevrouw Jongerius wat u al hebt uitgezonden natuurlijk heel, ja. eh, heel goed... Minister De Jager, toch ook de, eigenlijk de grote triomfator deze week... Minister de Jager heeft gezegd dat hij bij de voorjaarsnota, en daarover wordt in juni gedebatteerd... Uh, zal proberen om de effecten van deze maatregelen om die wat meer zichtbaar te maken. Dat is natuurlijk ook allemaal materiaal voor de campagne. En voor een deel zal het ook koor op de molen zijn van de oppositiepartijen... in, ja. in het bijzonder van de PVV en, en de SP. Het is niet anders. Zichtbaar, meneer Van Middelkoop, wordt het natuurlijk uh, op de markt. En toevallig is daar vanochtend Marco B. Visser op de markt in Amstelveen. Ja, en wat mij opvalt, Marcel, is: moet je nou eens luisteren? Het is hier zo rustig. rustig terwijl het ja? hier gewoon vol staat. Ja, je hoort helemaal eigenlijk niemand meer schreeuwen. Maar nou hoor ik net dat dat een beetje van markt tot markt verschilt, hè, meneer Kabalt. Want ja. in Amsterdam, Amsterdam eh, mag, doen ze het wel en dan mag het. Maar hier in Amstelveen, een kwaliteitsmarkt, wordt het niet uh, geapprecieerd. Hè, dat, het is een uh, beetje nat dan om te schreeuwen. te Ja, want dan wordt het zo ordinair. En dat was... Dus... Wat zegt u? Dat wordt zo, zo wordt het ordinair. <laughs> ja. Zeg, wij staan hier uh, ook weer bij zo'n typische marktraam met allemaal van die, van die dingetjes. Hoe moet ik dat nou zeggen? Hoe, hoe noemt u dat nou? Euro een eurokraam. Een eurokraam. Ja. Kijk, hier. Een, een schare set. Wat kost die, die schare ja, set? Die, die, die legt verkeerd op de oh, kraam, die... hoor. Maar we hebben van... Uh, van, uh, ja, van polsjes. Van voor een euro... Wasknijpen, speelgoeddingetjes, ja, hoesjes, troep, troepjes. Allemaal troepdingetjes, ja. leuke dingetjes. Ja. Ja. Ja. ja, Allemaal hebben dingetjes. Het zijn allemaal impulsartikelen. Ook wel gebruiksartikelen zoals standenborsteltjes en batterijen. Ja. Maar het is allemaal voor een euro. Maar dan ga je dus lekker zo'n beetje scharrelen en denk je... Oh, een wekkertje, 2 euro. Nou, dat komt misschien nog wel eens een keer van pas. Ja, voor ja. een reiswekkertje. Ja. Maar, maar hoe moet dat nou met u? Want uh, u gaat straks van 19 naar 21 procent. Ja. En, en dat zou dan betekenen één euro, twee. Ja, en, en, en, en dat werkt niet. Nou ja... Dan, dat, dat is die 2% wat ik dan meer moet gaan rekenen, minimaal. Want dat is de btw die je moet gaan betalen. Dus uh, ik moet drie of vier cent moet ik, uh, duurder gaan staan met mijn artikelen. En een 1 euro, 4, of 1 euro, 5 euro kraam, dat werkt gewoon niet. Dus ik moet in dit geval moet ik, uh, moet ik het verlies moet ik nemen. Want dat kan ik niet door, doorberekenen aan de klanten op de markt. Maar u zegt ik moet mijn verlies nemen. U heeft op een gegeven moment toch ook uw grenzen. Ja, op een gegeven moment haal het op. En dan hoop ik dat Brussel ook een beetje aan de, aan de, aan de Amsterdamse marktkooplaag gaan denken. En dat geld wat ze. Dat ze subsidiëren, dat zou ook eens een keer aan de armlastige Marco ja. Blau denken. Nee, maar goed, u, ja, u, u, u lacht erom en u zegt, ja, ik neem een verlies. Maar ik denk dan als, als uh, argeloze klant... sommige dingen zullen dan toch wel duurder worden. Misschien dat u af en, het ene doekje misschien iets duurder maakt om weer te compenseren. Ja, maar ja, ik, ik heb een 1 euro kraam, een 2 euro kraam... en een kraam ja. met verschillende prijsjes. En die verschillende prijsjes, die moeten het proberen om een klein beetje op te vangen. Ja. Enkel, het zijn. Het... Dus de microvezeldoekjes gaan dan misschien wel in een hogere categorie. Die, die, die, die zullen iets meer op gaan, gaan moeten leveren ja, bij de klant. Nou, ik zou denken, het is nog niet zover dat de mensen nu dan maar een beetje moeten gaan inslaan, nog, nu het nog kan. Dat zou fijn zijn. maar. Dat ik, zou u ik wel denk, willen, hè? Ik denk, ik denk niet dat het gebeuren nee? gaat, nee, nee, nee. Maar het probleem legt toch een beetje bij. Ja, al, al Die BTW ja. die wordt overal in doorgevoerd, dus de, de, de en, en het gemiddelde publiek op de markt die heeft gewoon steeds minder ja. te besteden. Misschien dat u toch wat harder moet gaan roepen. Ja, maar dat mag niet van meneer Cobalt, hè? want we staan hier op stand ordinair. in Amstelveen. Hè? We staan hier op stand, dus we moeten het netjes houden. U moet uw verlies netjes nemen. Sa ja, ja, heel zachtjes doorslijken. Stilletjes huilen in een ja, ja, ja, ja, klopt. Nou, het is niet anders, Marcel. Nee, de prijzen gaan omhoog. Ja. Meneer Vermiddelkoop, u hoort het. De prijzen gaan omhoog. Op de markt valt het toch allemaal mee. Een centenkwestie, alhoewel naar boven afronden, is uh, misschien niet ondenkbaar. Maar goed, de hele groepen gaan op nul. Op nul lijn. Uh, hebben minder te besteden. krijgen minder geld voor hun reiskosten. BTW-tarief gaat dus omhoog. Accijnen gaan omhoog. Alcohol, tabak, frisdrank. En dan denkt u dat dat akkoord beloond gaat worden. Dat de ChristenUnie beloond gaat worden bij de verkiezingen. Ja, ik, uh, ik hoop het. Ik bedoel, uh, je hoopt dat, uh, dat op het moment dat politici hun verantwoordelijkheid nemen... Uh, dat burgers dat begrijpen. En uh, dit komt niet uit de lucht vallen. We zijn natuurlijk al jaren bezig met de SORIS. En laten we eerlijk zijn: kijk om je heen in Europa, maar kijk ook naar Nederland. We hebben als burgers nog niet eens zoveel gemerkt uh, van de economische en de financiële ellende waar we in nou, zitten. Er worden wel steeds meer uh, mensen werkloos, uh, natuurlijk. Ja, ja, maar relatief uh, nog weinig. En als je het vergelijkt met een jaar of, uh, in het begin van de jaren tachtig, is het nog weinig. Maar dat moet je tegenhouden. En dit pakket is natuurlijk ook in zoverre interessant. dat het inderdaad de pijn legt in de komende jaren, maar ook zeg maar doorkijkers geeft naar langere termijn, want er zitten natuurlijk een aantal... structuurhervormende maatregelen in. Uh, dit akkoord geeft ook nog eens een keer aan... dat de vorige coalitie met de gedoogconstructie... een historische vergissing is gebleken... door het gedrag van de, van de PVV... Dit akkoord uh, biedt mogelijkheden en voor de woningmarkt, voor de arbeidsmarkt. Uh, en dat is wat ja. iedereen de afgelopen weken uh, tijdens stil die stilte in het Katshuis... natuurlijk omdat het Katshuis heeft geroepen. Nou, ja. dat ligt er nu. Nou, Dat moet worden uitgelegd aan, aan de samenleving. Ja, en dan moet je niet alleen vertrouwen in jezelf hebben... maar ook in het gezond verstand van de burger. Als dat niet meer kan, ja, dan hebben we een probleem met onze democratie. Maar als we die woningmarkt er even uitpikken... wordt er dan wel genoeg hervormd. Want vanaf 1 januari volgend jaar een nieuwe hypotheken... maar dat loopt uit van 30 jaar. Uh, die moeten dan dus af gelost gaan worden. Dat is eigenlijk het enige wat er nu gebeurt. Het is wel een hele voorzichtige nee, nee, stap. Nee, nee, de, de, de overdragsbelasting wordt definitief ja, verlaagd naar 2 dat is niet zo belangrijk. Um, en ook op het punt van de huur er gebeurt uh, een en ander, wat ook mensen niet uh, aardig zullen vinden. Um, ik kan het niet helemaal technisch uh, doorgronden wat dat betekent... maar ik begrijp wel uh, dat uh, voor de woningbouwmarkt, woningbouwmarkt geldt... Uh, dat mensen zekerheid willen hebben. Dat de zaak al een hele tijd op slot zit... omdat men niet weet wat de toekomst zal brengen. Nou, Dat is nu wel het geval. Uh, hoe beroerd in een aantal opzichten uh, ook, dat begrijp ik ook wel. Maar als je weet waar je aan toe bent... dan weet je ook uh, welke beslissingen je, je vooral niet moet nemen... en welke je wel kan nemen. Dus ik hoop, uh, en heb er een beetje vertrouwen in... maar ik hoop dat uh, het pakket van deze week... Ook weer wat beweging op het punt van de woningbouwmarkt zal geven. Ik okay, even naar Rob Mulder van de Vereniging Eigenhuis. Meneer Mulder, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, die duidelijkheid, heeft u die nu gekregen? Nou, het is heel goed dat er nu duidelijkheid is over de overdrachtsbelasting. Want iedereen wist eigenlijk wel dat die laag zou blijven. Alleen Den Haag moest het nog bekrachtigen. En dat ja. werd niet te handig uh, toen het kabinet viel. Dat die duidelijkheid er nu is, ja, dat is heel uh, plezierig voor de mensen die een huis willen kopen. Ja, en dat andere punt, uh, meneer Van Middelkoop zei het net ook al. Um, die voorzichtige stap naar de hypotheekrenteaftrek... Um. Ja, er wordt gesproken over een hervorming van de woningmarkt. En dat is eigenlijk helemaal niet uh, aan de orde, nee. deze maatregel. Het geeft wel aan dat er een soort hervormingsbereidheid is. En dat juichen we wel zeer toe als Vereniging Eigen Huis. Maar ja, dit is natuurlijk nog niet een hervorming van de woningmarkt. Ja. Dat... Maar het lenen wordt dus wel wat, wat beperkt. Het wordt lastiger gemaakt. Je moet dus vanaf 1 januari uh, gaan aflossen. Nou, wat het vooral het bezwaar is, is dat nieuwe gevallen nu anders gaan behandeld worden dan bestaande gevallen. Ja, dat niet goed? de rekening eigenlijk vooral bij de jongere generatie wordt, wordt uh, gelegd. En bovendien is het zo dat ja, mensen toch wat minder snel zullen gaan verhuizen als ze dan in een nieuw regime hè, wat ongunstiger is terecht zullen komen ten aanzien van die hypotheek en het aftrek. Dus ik denk wel, kijk het is goed dat er nu een hervormingsbereidheid wordt uh, getoond. Maar ja over de maatregel zelf, nou ja goed er is nog ruimte zat in de aanloop naar de verkiezingen en naar de formatie om dat bij te sturen denk ik. Maar ja. daar, daar moet toch echt over gesproken worden. Ja, Wat moet er dan bij komen? Nou, je moet in de eerste plaats geen onderscheid gaan maken tussen nieuwe en bestaande gevallen. Hè? Want je kunt natuurlijk niet de woningmarkt hervormen als je zegt van ja, voor 3,5 miljoen huidige hypotheekbezitters verandert er niks. En voor de nieuwe gevallen ga je iets veranderen. Maar vindt u dan dat er voor de oude ook wat moet veranderen of vindt u dat het voor de nieuwe niet moet gebeuren? Nee. Dus voor bestaande en nieuwe uh, gevallen kan er iets uh, veranderen. Maar, maar dan? dan is het wel zo. He, dat, dat, je kunt natuurlijk de hypotheekrenteaftrek zien als een correctie op uh, de hoge belastingtarieven. Dus dat betekent dat als je iets doet aan de hypotheekrenteaftrek, dat je dat wel terug zult moeten zien in lagere belastingtarieven. Kijk, en dat maak je onmogelijk als je twee regimes uh, introduceert. En Dan wordt het echt een bezuinigingsdossier, om het zo maar te noemen. Terwijl de woningmarkt echt moet hebben van een hervorming. Ja, en, en dus zou je um, dat wat het CDA wil, um, mensen die gaan aflossen, moeten belonen? Ja, je, he, he, als je iets aan die hypotheekrenteaftrek doet, waardoor het af, aflossen ook aantrekkelijker uh, wordt, he, dan wil je dat ook wel terugzien in lagere belastingtarieven. Want anders spekt het alleen maar de overheidskas en dan wordt het een bezuinigingsdossier. En dan haal je eigenlijk dat geld uit de woningmarkt en bij de mensen weg. En dat is niet de bedoeling. Je wil die woningmarkt gezond maken. En ja, de overheid profiteert daar dan enorm van. doordat natuurlijk de bouw weer beter gaat. en allerlei toeleverende sectoren van de woningmarkt. Maar dan, dan ga je niet zeg maar, dat oplossen door extra belasting te heffen. in de vorm van een lagere renteaftrek. Dat moet echt zich terugbetalen in lagere belastingtarieven in Nederland. Rob Mulder van de Vereniging Eigenhuis, dank u wel. Meneer Van Middelkoop, ja, de woningmarkt wordt hiermee niet hervormd. Wordt er meer overdreven in het akkoord? Um... Nou, waar Wat ik betreft de enige zorg naar kijk, dat is het uh, verhogen van de AOW-leeftijd al in 2013. Ja. Uh, gisteren hoorde ik Diederik Sampson uh, daarvan zeggen, maar dat was niet in het debat, uh, maar voor de radio of in de televisie, uh, dat dat gaat betekenen dat sommige mensen vlak voor hun pensioen nog een tijdje in de bijstand moeten. Het viel mij op dat hij dat in het debat niet met zoveel woorden herhalen. Uh, dat zal veel mensen toch wel overvallen. Uh, want dat werkt natuurlijk ook door niet alleen aan mensen die, die al in de 60 zijn. Maar ook al uh, mensen die een zekere verwachting hadden over het verhogen van die AOW-leeftijd. Ergens in de periode tot uh, het jaar 2020. Die worden ineens geconfronteerd met uh, ja, toch wel de zekerheid uh, dat zij heel snel uh, nog langer moeten doorwerken. Wat daar precies de sociale effecten van zijn. Uh, de vakbeweging zal er dus duivels over zijn. Dat heeft mevrouw jong ja, al wel uh, Dat bleek al verachtig, ja. En dat begrijp ik, die rol moet ze overvallen omdat dat pensioenakkoord, wat met veel pijn en moeite is gesloten... nu weer gewoon van de, van de baan is. Hebben ze dat nu te makkelijk overboord gezet? Nou, dat, dat, dat zou kunnen. Uh, nogmaals, het is een risico om in zo'n hoge drukpan van het Binnenhof... in één, in, in twee dagen tijd zo'n ingrijpend akkoord te sluiten... met als, toch als primaire het financiële. Het is ook niet van niks dat de minister van Financiën daar voortdurend rondliep. Uh, waarbij je, anders dan normaal het geval is, uh, niet helemaal de tijd krijgt en neemt om na te denken over de sociale effecten en overleg te voeren met sociale partners. Kortom, wat, er, wat, wat dat betreft gebeurd is, is bepaald uh, on-Nederlands, uh, het, het negeren van, uh, van de polder. Uh, ja, dit, dit is een riskant element van het hele akkoord. Hartelijk dank voor uw commentaar, meneer Van Vraag Middelkoop. Dan. Heimat van Middelkoop gaf uitgebreid commentaar op het akkoord dat gisteren dus is bereikt nog wat ander nieuws, want Vestia, de woningcorporatie gaat de komende tien jaar 15.000 huurwoningen verkopen. En daarnaast gaat er een streep door alle bouwplannen. Met die maatregelen moet de woningcorporatie financieel weer gezond worden. Het staat in een brief van minister Spies, demissionair minister Spies van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. En die brief is slecht nieuws voor de achterstandswijken, want hiermee kan Vestia haar beloofde investeringen in die wijken niet waarmaken. Ga ik over praten met de wethouder wonen en ruimtelijke ordening in Rotterdam. Hamid Karakouz, goedemorgen. Hele goede morgen. Welke plannen van Vestia in Rotterdam gaan dan niet door? Weet u dat al? Nou, twee, uh, uh, het is zo dat Vestia uiteraard nog uh, op Zuid uh, blijft. Uh, en ook uh, op Zuid blijft investeren. Uh, alleen uh, het zal niet uh, uh, gelden voor alle plannen. Op dit moment uh, zijn we in gesprek met Vestia welke plannen uh, gaan door. En we zijn daarnaast in gesprek met andere partijen die eventueel uh, plannen die door Vestia niet gerealiseerd kunnen worden, kunnen overnemen. Dus u zoekt andere geldschieters? We zoeken andere coöperaties, uh, we zoeken andere uh, investeerders uh, en pensioenfondsen... Uh, want op zich is het bezit van uh, en de projecten van Vestie heel goed. Uh, en we hebben dus nieuwe investeerders nodig... om een ontstaande financiële gat te kunnen dichten. Maar stel u vindt die niet, wat dan? Ja, dan, heb je, dan hebben we inderdaad een probleem. Uh, dat betekent dus dat... Uh, uh, Aantal projecten niet door kunnen gaan die cruciaal zijn voor, uh, voor Zuid. Nou, noemt u eens wat? Wat is een concreet voorbeeld? Nou, een concreet voorbeeld is uh, Afrikaan uh, Een uh, grote opgave voor, uh, voor Vestia. En Vestia was daar goed bezig en is steeds nog steeds goed bezig. Alleen uh, als er inderdaad financieel uh, uh, een stukje wegvalt, dat betekent dus dat andere coöperaties het kunnen en moeten overnemen. Ja, u zegt moeten. Is, de, is dat zo? Wat, wat mij betreft moeten ze het overnemen. Want, uh, ja, wat u betreft, maar <laughs> kunt u ze dwingen? Wij kunnen ze niet dwingen. Maar het is ook goed dat uh, de minister uh, in haar brief aangeeft... dat ze daar alle steun voor zal geven. Uh, we zijn ook uh, zeer tevreden met, uh, met die uitspraak van, van de minister. Dus we gaan ervan uit dat uh, de minister zich ook uh, inzet... om die coöperaties te bewegen om naar Zuid te gaan en te investeren. Ja, en... Um... Kunt u het in geval van nood anders zelf nog overnemen? Of is daar absoluut geen denken aan? Nou, we, daar kunnen wij ook niet van zijn. Eén uh, is dat wij daar geen verstand van hebben. Want we zijn geen uh, projectontwikkelaar als gemeente of uh, bouwer. Dat moet echt door, door, door de coöperaties uh, of uh, ontwikkelaars opgepakt worden. Uh, en die opgave is enorm. Niet alleen uh, op Zuid. Maar de rest van uh, Rotterdam uh, gaat er ook onder lijden. Als we geen alternatief kunnen vinden... Voor, uh, voor vestia. Nee, En bent u al aan het praten? Bent u al aan het rondbellen? Ik, uh, ik ben zeker aan het praten, want uh, dat doen we constant. Uh, en er zijn coöperaties die wel geïnteresseerd zijn. Dus uh, gesprekken. Uh, deze week heb ik, uh, heb ik een aantal gesproken. Volgende week ga ik nog met een paar coöperaties uh, in gesprek. En ik heb al een gesprek gevoerd met uh, pensioenfonds. Met ontwikkelaars ben ik in gesprek in mei gaan we met de ontwikkelaars aantal locaties langs... om te kijken van of, dat, uh, of zij dat kunnen overnemen. Ja. Uh, dus we zijn flink bezig. Maar het zou ons uh, goed uh, uh, denk ik, uh, ondersteunen... als de coöperaties uit de rest van het land... Ja. gewoon uh, deze kant op in komen. En geld, uh, wat Meneer Karakouz, we wethouder van Rotterdam. Dank u wel. Vandaag vanuit de Kroon in Amsterdam. Vrijdagmiddag laat.